Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De plannen van minister De Jonge zijn hoog nodig. Dat zegt de Woonbond over de plannen van minister De Jonge... om huurhuizen betaalbaarder te maken. Het kabinet wil dat voor huurhuizen in de vrije sector ook... Puntenstelsel gaat gelden, die nu ook al voor sociale huurwoningen geldt. Daardoor kunnen verhuurders niet meer zelf een prijs verzinnen. Het puntensysteem moet gaan gelden voor huizen van maximaal 1250 euro per maand. Dat komt volgens de Woonbond nog beter. Dit is een stap in de goede richting. Er wordt nog gekeken naar hoe hoog moet die grens dan zijn. Wat ons betreft uh, veel hoger kan die echt door tot uh, het einde van het puntenstelsel. Dan heb je zo'n 1350 euro. Dan heb je 98% van de huurwoningen, van de vrije sector huurwoningen beschermd. Uh, en dat zou een stuk beter zijn dan 1000 of 1250 waar de discussie nu over gaat. Vastgoedbeleggers zijn niet per se tegen de plannen. Wel zeggen ze dat het hierdoor minder aantrekkelijk kan worden om huurwoningen te bouwen. Op het spoor in de Randstad en bij Arnhem zijn grote problemen door regen en onweer van vanmiddag. Vooral rond Utrecht vallen veel treinen uit en het is druk in de treinen en op de perrons, zegt de NS. Ook op andere plekken rijden minder of helemaal geen treinen, bijvoorbeeld door blikseminslag of een boom op het spoor. Moet je met de trein? Check dan even de Reisplanner-app. En vanaf 2026 moet zo'n beetje iedereen met een huis eraan geloven. Heb je een nieuwe cv-ketel nodig? Jammer dan, je moet aan de warmtepomp. En daar speelt het ROC in Nieuwe Gein op in. Zij geven nu het vak hoe installeer je een warmtepomp? En er zitten meer duurzame lessen aan te komen, zegt deze docent. Als je hier een anderhalf jaar later komt, staat hier een huis, een echt huis, met alle toeters en bellen die erbij horen. Rondom duurzaamheid, warmtepomp, vacuumbuizen, zonnepanelen. Extra isolatie. Dus ja, het is bij ons prioriteit één. Deze techniekstudenten zitten in het warmtepomplokaal en hebben de komende jaren genoeg werk te doen. Tegenwoordig hebben ze overal mensen nodig. Dus ja, het werk blijft er en het wordt alleen maar meer zodra de techniek blijft ontwikkelen. Dus ja, ik denk ook dat deze opleiding een stuk populairder gaat worden. Ja, ik heb mazzel gekregen, ja. ja. Dus daar uh, ben ik blij mee. Het weer het is inmiddels overal droog. Op steeds meer plekken piept de zon nog even lekker door. Morgen begint ook met wat zon, maar daarna is er weer nattigheid. In het zuidoosten ook wat zware onweersbuien en mogelijk wateroverlast. Het wordt 20 graden in de kustprovincies, 26 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Smaan van de ANWB.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 De versie van Zandvoort draait door. Maar eigenlijk is het bijna elke week uh, wel zo. Orchestral Manoeuvres in the Dark uh, trapten we me mee af. Volgens mij geen updates uh, vandaag in uh, dit systeem, dus ik kan uh, gewoon vrolijk uh, verder gaan. Uh, die orchestral Manoeuvres in the Dark was wel een grote hit geweest ergens in het midden van de jaren 80. Iets daarvoor nog, begin de jaren 80, had Charlemagne een floor Met The Night to Remember. When you Take another home, take another Waarom wij Dandelion met Paul Bond uh, hebben laten horen. Dat is alles uh, te maken met het uh, verhaal dat hij deze week in de Cavern Club heeft opgetreden, deze Paul Bond. En uh, Dandelion, uh, dat was ooit nog eens een band uh, waar hij uh, deel van uit uh, maakte. En, uh, min of meer zijn eigen band. Maar de Cavern Club, daar hebben natuurlijk de grote derde aarde gestaan. Waaronder de Beatles, dat was dus de reden. Maar goed, De Cranberries. Oh. Met la van de telefoon, daarvoor hoorde je de Cranberries met uh, ridiculous thoughts. Nu tijd voor deze dame. En hij was um, even niet uh, zo lang geleden ook nog op de startgrid uh, gezien, de producer van dit uh, fijne nummer. Namelijk Pharrell Williams, want die heeft dat uh, geproduceerd dit het uh, werkjaar 2008. Give it to me! What are you? Waiting?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 Z Blue en de me uh, Mia Postcard. Daarvoor hoorde je niemand minder dan uh, de, uh, uh, de Madonna, dus ja, ik ja, moet het uh, even goed zeggen. Tot aan de hoofdpunten van het nieuws van half zeven. The Brothers in Arms van de Dire Straits. Snow-covered mountains. It Zandvoort en de regio. Goedenavond. Dit zijn de hoofdpunten van problemen op het spoor. Als gevolg van de hevige regen en onweersbuien van vanmiddag... gaat nog de hele avond duren. Het treinverkeer rond Arnhem, Utrecht, Amsterdam... Amersfoort en Hilversum is ernstig ontregeld, meldt ProRail. De bouw van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek is opnieuw vertraagd. De fabriek moet buitenlands gas geschikt maken voor Nederlandse huishoudens... maar kan voor september niet in gebruik worden genomen. De Duitse Oud-Bondkanselier Gerhard Schreuder verliest zijn privileges in Duitsland. Ook wil het Europees Parlement hem op de sanctielijst plaatsen vanwege de hoge functies die hij heeft bij Russische staatsbedrijven in de olie en het gas. Schreuder weigert die functies op te geven. Het weer, enkele regen-onweersbui met plaatsen kans op hagel en windstoten. Vanavond wordt het droog, maar morgen regent het opnieuw. Het wordt 18 graden aan zee, tot 26 in Limburg. Uh, bijna niet verwachten, maar het is een dance classic. Die komt uh, volgende week. Uh, komen er nog meer van die dingen langs? Tremaine en Fall Down, daarvoor hoorde je Cat Creole en de Coconuts. Die kwamen nog uit de, de computer hoor, dus uh, we gaan eventjes uh, terug naar de jaren 60 met een heel makkelijk. Nou ja, het leek ongeschikelijk makkelijk. Het was wel een hele grote hit van de Kings. And You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so De kings met You Really Got Me. Met die wereldberoemde riff in uh, dat uh, nummer wat het uh, eigenlijk maakte tot wat het is. Daarachter in 2015 kwam ze ergens in het midden tussen NPO 3 en eigenlijk een uh, behoorlijke wat uh, airplay bij vele lokale omroepen van het uh, programma Alternative FM. dan met Shadowlands en The Clash met London Calling. We gaan uh, op naar het uh, nieuws van 7 uur. En dus sluiten we het uh, bal af met uh, dit mooie nummer van Fleetwood Mac van het album Tango in the Night. En een wat minder bekende single, Isn't It Midnight, spreek je zo in Alternative FM.